11 uur. Joris Stubenitski met het nos Voor 16 mensen kwamen om het leven toen ze met de auto aan het vuur probeerden te ontkomen. Er zijn ongeveer 60 gewonden. Premier Costa van Portugal spreekt van de grootste tragedie met mensenlevens in jaren. Het blussen gaat lastig vanwege de harde wind. Het is in delen van Portugal al een paar dagen extreem warm... met temperaturen van boven de 40 graden. In heel het land woeden ongeveer 60 natuurbranden. Het Iraakse leger is vanochtend begonnen aan de strijd om de historische binnenstad van de stad Mosul, zegt een commandant. Het centrum is het laatste deel van Mosul dat nog in handen is van IS. Er zitten zo'n 150.000 inwoners vast. Volgens de VN worden ze mogelijk als menselijk schild gebruikt. Bij een aanval op een hoofdkwartier van de Afghaanse politie zijn zeker vijf doden en acht gewonden gevallen. Het gebeurde in het oosten van Afghanistan. Twee zelfmoordenaars van de Taliban lieten bomauto's ontploffen voor het complex, waarna andere terroristen de poort bestormden. Sinds acht uur vanochtend mogen de Fransen stemmen in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Naar verwachting boekt de partij van president Macron, en Marche, een ruime zegen. De partij kreeg in de eerste ronde bijna een derde van de stemmen. De verwachting is dat de gevestigde politieke partijen in Frankrijk worden weggevaagd. En de Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgeleverd... van ruim 1,5 miljoen euro. Wandelaars haalden geld op voor mensen die op de vlucht zijn... voor oorlog, geweld of onderdrukking. Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen vertrokken op middernacht... ongeveer 5000 deelnemers voor de sponsorloop van 40 kilometer. Het weer dan nog, veel zon en het wordt 24 graden op de Wadden... tot 29 in het binnenland... Morgen nog een paar graden erbij, maar wel met stapelwolken. Het blijft morgen vrijwel overal droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Viel op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar... 2 kilometer, bijna 10 minuten, vertraging. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 My disappointment Stay out here till the end of time End of time I finally see Hartelijk welkom bij twee Uur van uh, CFM Jazz. Uh, en de, de spits werd afgebreed door een vrolijk deuntje... van Wouter Hamel en Giovanca, As Long As We Are In Love. Mooie muziek, Wouter Hamel, bekende jazzzanger... en natuurlijk Giovanca, die ook uh, zingt... en ook nog wat uh, radiowerk doet en zelfs een tv-programma presenteert. Dan komen we bij de jazz weer, de echte jazz. En dan heb ik het over Candido, Candido Camero. Eigenlijk een... een Hele bekende, ja, wat moet ik zeggen, een Cubaanse per uh, percussionist. En ik kwam laatst een cd'tje tegen en dat heette uh, Latino Blue. En daar stond dit nummer op, een long, long summer. En laten we hopen dat we dit weer heel lang houden. Lido Camero, een Cubaanse percussionist... heeft gespeeld met Dizzy Gillespie, Elvin Jones, Kenny Clark... Nou, noem ze allemaal wel op, bekende man, mooie zomerse klanken van hem. En wat zaten er twee uur, onder andere, op de rol van Ochtend? Carmen Cuesta Loop, zie ik staan. Dan zie ik staan Theo Croker, een, een, een ja, trompetspeler... het protégé van Didi Bridgewater. Ik zie toevallig ook nog China Moses, dat is weer een dochter van Didi Bridgewater... En dan heeft Jacob Pastorius, uh, daar is een CD van uitgebracht onlangs, enkele weken geleden. Truth, Liberty and Soul. Dat zijn live opnames uit 1982 uit een club in New York. En het verrassende is, daar doet Toet Stielemans ook op mee. Dus dan draai ik het nummertje blusetten van. Ik draai iets van uit uh, van de Poolse jazz, Italiaanse jazz, uh, een drie-in-eentje van Softly as a Morning Sunrise. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Maar dan kom ik toch eigenlijk bij een van mijn favoriete zangeressen. Omdat het zo uh, ja, prachtig klinkt. Carmen Cuesta Loop. Het mooie nummer Dreams. Ga er maar voor zitten. She lives her nightly dream with abandon. She likes to feel the rain on her skin. She doesn't know his name. of a new world There'll be no familiar places Stranger in the Morning, A Lover in the Night, Carmen Cuesta, Loop. Dat was even zwijmelen natuurlijk. En dat kunnen we ook doen bij Theo Kruger. Theo Kruger is een Amerikaanse jazz zanger, bandleider en componist. Een kleinzoon van de bekende trompetist Doc Chatham. En ja, die heeft al een aantal cd's gemaakt. Hij is een protégé van Didi Bridgewater en die doet ook mee op deze cd. Afro-physicist. Dit is Moody's Mood for Love. Oh. <music> Deze Theo Kroeker is een van de meest veelbelovende trompetisten op dit moment. Volgens mij is hij vorig jaar op het Noordzee Jazz Festival gestaan. Ik weet niet zeker, ik doe het uit mijn hoofd, maar ik dacht het wel. En als we dan toch bij de familie Bridgewater zijn... dan kom ik terecht bij de dochter van Didi. China Moses woont vooral in Frankrijk en speelt daar heel veel. Maar was onlangs nog in Nederland in een Jazz Festival. Zij heeft een nieuwe CD uitgebracht... En daarvan een nummertje. En tot mijn groot verbaz verbazing speelde ook Theo Kroeker weer mee op dat nummer van China Moses. I guess that's it. I guess it's over. I just got cut, It's not my fault. I'm lonely. I guess that's it I guess you're leaving Temptation got the best of me I'm just no good That don't excuse me I Don't expect to get up That's it. I guess we're through. Blame Jane. prospect. It wasn't clever to try and hide such a big guy under the bed. I didn't know what I should put him. I should have guess that's it. I guess we're through Blame Jerry. Blame Jerry. Mooi nummertje van China, Moses. Nieuwe cd, 2017. Um, het onvolprezen platenlabel Resonance Records... is er als geen ander in staat gebleken verloren gewaande uh, concertopname... op te duikelen en op te poetsen en uh, mooi te verpakken en op de markt te brengen. En dat is er ook weer gelukt met een concert dat bassist Jacob Pastorius met zijn Word of Mouth Big Band in 1982 in New York gaf. Onder andere Toets speelt daarop mee. Een deel van dat concert is uitgezonden op NPO radio. Maar het complete concert bleef ergens in een doos liggen. Pastel verkeerde in uitmuntende vorm veel beter dan een paar maanden later toen hij in Japan een Japanen concert opnam. Daar zijn veel opnamen van bekend. En uh, ja, je kan zelfs wel stellen dat er geen plaat is die meer recht doet aan de kwalificaties. Dat hij de Pacanini of de Jimi Hendrix van de basgitaar is. Een paar nummertjes van DCD. Ik weet niet of ik het helemaal uit is. is een lang nummer. Sophisticated Lady bekend nummer. Thank you. Prachtig nummer. En uh, Jacco Pastorius is, uh, was volgens mij eerst een drummer. Maar toen tijdens uh, voetbalspelen brak hij zijn pols... En in het bandje wat hij toen speelde, vroeg hij of hij wilde gaan bassen... in plaats van drummen. Want dat drummen ging niet meer zo best. En volgens mij is hij bekend uit Weather Report. En uh, ja, in het midden van de jaren tachtig uh, raakte Pastorius eigenlijk opgebrand. Hij verdween bijna volledig uit de muziekwereld. En kreeg steeds iets meer last van een bipolaire stoornis. Er waren echt de hele periodes dat hij rondzwierf door New York. En in Fort Lauderdale. En op een vroege ochtend werd Pastorius na een woordenwisseling in elkaar geslagen door een uitsmijter van een uh, nachtclub. Dus en, ja, toen hangt hij in coma, is nooit meer bijgekomen. Maar dit zijn echt prachtige opnames. En ik, omdat het zo mooi is, doe ik nog alleen het nummertje Bluzet... Van uh, Jaco Pastorius. En, en natuurlijk Toets. Zijn nummer. Ja, dat zijn toch fantastische klanken. Ik moet zeggen dat uh, toen uh, die basgitaar klonk en uh, vervolgens kwam Toets erbij... daar kreeg je toch kippenvel van. Ja, muziek is emotie natuurlijk. Uh, tijd voor iets uh, luchtigers. Tijd voor een blauwe lucht, zou ik bijna zeggen. Blue Skies, uitvoering Shelly Bliss. Shelly Bliss, uh, uh, cd'tje uit Hard Songs uit 2016. Blue Skies. Is natuurlijk een hele blauwe lucht te zien hier in Zandvoort. Prachtig. Het belooft een mooie dag te worden. En wat ik altijd doe, is dat ik drie nummertjes hetzelfde nummer uitkies. En dat is deze keer geworden een hele bekende uh, Standard Softly as a morning sunrise. En Ik heb er drie uitgekozen. Drie uitvoeringen. Ik draai ze niet allemaal, want sommige uitvoeringen zijn best wel lang. Ik draai stukjes van. Ik begin met Terry Gibbs. En uh, de, de eerste keer... Het werd voor het eerst opgevoerd in 1928. Volgens mij een uh, musical, de New Moon, operette was zelfs. En uh, ja, sinds die tijd zijn er heel veel uh, uitvoeringen van gekomen. Alle grote hebben ze wel gespeeld. Hele bekende uitvoeringen, John Coltrane, uh, Sonny Rollins. Uh, uh, onder andere deze, de Modern Jazz Quartet, die laat ik even horen. heel uh, beroemd en bekend geworden, Nick Brignola... Je ziet dat dit nummer op zoveel verschillende wijze gespeeld kan worden. Dus dat is heel leuk. Je moet maar eens kijken, er zijn zoveel uitvoeringen van. En eigenlijk zijn ze de meeste wel heel bijzonder. Uh, dat doen we eens dus iets vokaals. Dan kom ik bij een Italiaanse zangeres. Een zangeres die eigenlijk uh, heel mooi uh, kon zingen. Die ook zeer gewaardeerd werd in de jazz. Uh, in Amerika Frank Sinatra en Louis Armstrong wilden graag met haar een, een CD of een LP opnemen. Maar deze mevrouw, Mina, die had last van vliegangst. En durfde eigenlijk niet uit Italië te vertrekken. Ik denk dat ik er maar een nummertje doe van Frank Sinatra. Anytime, anywhere. Mina. You live tomorrow, Fly to Mandalay. Darling, I would love But care Anytime Anywhere You can keep me waiting I'm uh -huh. Rumble en uh, uh, trio, Stefan Rumble trio uh, met David Grisman. En uh, dit was het uh, nummertje Jimmy's Bar. Ja, het is vandaag echt wel weer om uh, lekker op een terrasje of in een bar te gaan zitten aan het strand. En ja, genoeg in te nemen natuurlijk, want uh, bij deze warmte moet je voldoende blijven drinken. Het zit er weer op, CFM Jazz, yes, we hebben van alles gedraaid. Ik vond zelf wel even de hoogtepunten, de nieuwe cd die uitgekomen is met werk van Jacco Pastorius. En verder zaten er nog veel hele mooie dingen tussen. We gaan eruit met de Big Fat Band van Gordon Goodwin. Sing, sang, sung. Ik zou zeggen: geniet van deze dag. Drink genoeg water. Maak er een gezellige dag van. Vier een gezellige Vaderdag. En ja, tot de volgende keer. Sing, sang, sung.